12 uur. Door Al Megens met het NOS-journaal. Keir Starmer is de nieuwe leider van de Britse Sociaal-Democratische Labour-partij. Dat is zojuist bekend geworden. Hij kreeg de meeste stemmen van partijleden, donateurs en leden van vakbonden. Starmer is de opvolger van de linkse Jeremy Corbyn, die kondigt dus een vertrek aan na de vernietigende verkiezingsnederlaag in december. Starmer's belangrijkste taak is het herstellen van de eenheid in de verdeelde partij en Labour klaar te maken voor de volgende verkiezingen... die zijn op zijn vroegst in 2024. Veel parkeerplekken bij natuurgebieden, bossen en stranden... zijn dit weekend dicht. Gemeenten, staatsbosbeheer en natuurmonumenten willen zo voorkomen... dat te veel mensen er met het mooie weer op uitgaan... ondanks het samenscholingsverbod. Ook hangplekken voor jongeren zijn vaak dicht. In Purmerend en Vlissingen zijn skatebanen gesloten... omdat skaters volgens de gemeente niet altijd anderhalve meter afstand houden. Mensen die willen meedoen aan de Vierdaagse van Nijmegen... hoeven voorlopig maar de helft van het inschrijfgeld te betalen. Ze moeten 50 euro overmaken. En alleen als de Vierdaagse doorgaat... moet er nog eens 50 euro worden betaald. Dat staat in een e-mail van de organisatie... aan mensen die zich hebben ingeschreven. De Vierdaagse staat gepland voor 21 tot en met 24 juli. En als die wordt afgelast... krijgen deelnemers hun inschrijfgeld niet terug... De dijken langs de IJssel hebben veel te lijden van gravende honden. Vooral bij Deventer zitten behoorlijke grote gaten in het dijklichaam, blijkt uit eerste inspecties. Het waterschap had gerekend op veel schade door het hoge water van afgelopen winter, maar dat viel mee. Wel, denkt het waterschap, dat veel mensen de dijken zien als ideale plek om de hond uit te laten. Als bazen zien dat de hond een muizenhol uitgraaft, moeten ze ingrijpen, zegt het waterschap. Het weer vrij zonnig, 11 tot 15 graden wordt het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 Het zakje klaar, om vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar het paardje, Jord en Pa, die zegt dat uur verkeerd. Mama zegt dat er man en oude zijze slijmmer is, is. En dan moet zij en dat kind, de zee is hier zo vries. Ze blachten deelt, mijn vrede weer haar vaaier op omhoog. Maar botsel groep zo geel, de zee zit in mijn ogen Natuurlijk weer Tante Leen met We Gaan Naar Zandvoort. En het is deze zaterdag weer gezellig hier in de studio. Live vanuit de studio op het Gassenhuisplein. met het programma ZFM Oud Zandvoort. En in de studio hebben we een bijzondere gast. Niemand minder dan Tom Bakels. En uh, ja, dat is toch wel heel bijzonder als we zo'n jonge vent tegenover ons zien zitten. En ook tegenover ons zit uh, Anke Jouwstra, die hem gaat interviewen. Al twee, hartelijk welkom aan jou is het woord. Dankjewel. Uh, goedemorgen uh, Tom. We zijn hier voor het programma uh, ZFM Oud Zandvoort. En als er iemand uh, zandvoort kent en ook uh, op de plaat heeft vastgelegd, dan ben jij het wel. Ik zal even voor de luisteraars thuis, uh, Antonie uh, in de wandelgangen, Anton, of Tom genoemd, uh, aan u voorstellen. Hij is uh, geboren in de Kerkstraat, in de, boven de zaak van zijn ouders, op 23 april 1923. Dus hij heeft net zijn 88ste verjaardag gevierd. En uh, ondanks wat, wat lichamelijke. Uh, minpuntjes is het nog steeds een uh, fantastische man om te zien en vooral om mee te praten. En dat gaan we dus nu doen. Dus welkom in dit programma Anton en ik ben heel blij dat ik jou vanmorgen mag interviewen want vanaf mijn geboorte ken ik jou. Ik heb foto's uh, als, als baby dat ik al bij jou Ouders, hè, uh, bij tante Lisbeth, uh, logeerde met jouw zusje Nana. Maar uh, goed, uh, vertel even wat over jouw familie. Jij uh, bent een zoon van? Van Antoni Bakels. En mijn moeder was een Duitse. Daar is hij mee, uiteindelijk dan mee getrouwd. Nee, dit wordt moeilijk. Oh. Ja. <laughs> en zodoende ben ik dus uh, in de kerkstad terechtgekomen. Opgegroeid. En uiteindelijk uh, in de voetsporen van opa en vader in de zaak verder gegaan. En wie heeft jou het fotografievak geleerd... Want daar ben je toch uiteindelijk uh, het meest bekend om uh, geworden. Nou, dat is dus hoofdzakelijk mijn tante. Want de bed die zijn atelier had, boven de zaak. En dat je dus in uh, je vrije tijd ging je meehelpen. En zodoende ben je van het ene en het andere, ben je dus... Uh, ja, ben je kan gaan gefotograferen. En... Uh, ...in de voetstappen van uh, opa en vader doorgegaan. En heb je daar ook een speciale opleiding voor gevolgd? Ben jij in Zandvoort naar school gegaan bijvoorbeeld? En heb je, wat heb je daarna dan gedaan? Nee, ik heb dus op uh, school D gezeten. Dat is nu de mooie kelder waar de grote woonhuizen neergezet zijn. De neergezet zijn. En uh, daarna ben ik dus naar... Uh, Amsterdam gegaan... naar de elektrotechnische school, de ETS. Die heb ik daar doorlopen. Ja, en toen is die oorlog gekomen. Toen was het allemaal wat moeilijker. En zodoende ben ik eigenlijk dus... in de kerk... in de kerkstraat verzeild geraakt. En uh, Kalleman toch... Uh, ja... in het bedrijf terechtgekomen. Tante Bet, dat was een zuster van je vader... En dat was een grote familie, begrijp ik. Want uh, er waren heel wat tantes en één broer dus, uh, de, ja. jouw vader. Uh, kan je een beetje vertellen wie die tantes allemaal waren? Ja, wat zal ik je zeggen? Grootvader moest dus geholpen worden. Dus tante To, die was degene die dus altijd bij opa was. Tante Riek is een tijd getrouwd geweest... Maar helaas is dus dat niet doorgegaan. En tante Bep die is in de fotografie gekomen. Heeft er opleiding gehad in Duitsland in Solingen. En zo is het dus het atelier begonnen. Om de mensen te fotograferen. Uh, ja. Op de glasplaat. En tante Bet, is in 1904 in de zaak gekomen. En zij was. Portretfotografen. Uh, Portretfotografen, portretfotografe, ja. Was dat uniek uh, in Zandvoort? Dat was op dat moment wel uniek in Zandvoort, ja. En zij heeft natuurlijk... Uh, alle rolletjes en, uh, of de platen die binnenkwamen... heeft ze ontwikkeld, ze heeft dus in de donkere kamer. De tijd dat ze geen foto's maakte... heeft ze in de donkere kamer zitten werken. En daarbij ging je als klein kind... Uh, zat je daarnaast... En was je aan het kijken. En uh, ja, van liever verleden ging je automatisch meedoen. En toen dus de moeilijke tijden kwamen met, met, met, de, met de oorlog en alles. Uh, ja, ben ik erg zonder nadenken overgegaan in de zaak en ben gebleven. Uh, waren er ook uh, zusters van je vader die in de zaak werkten? Of was tante Bets de enige? Nee, dat was tante Riek. Die heeft dus in de... In de modezaak dus hoofdzakelijk gezeten met uh, Annie van der Meijen. En, ja, van het een kwam het ander natuurlijk. Het werd een beetje uitgebreider. Maar zij is altijd tot het laatste toe is het dus in de zaak bezig geweest. Voor mij zijn het de tantes. Uh, tante Riek en tante Toe en tante Bets. En die woonden samen uh, in een huis op de straat, Huizen de Valk. straat 73. En wat ik me ervan herinner was die bijzondere... ...ja, plaats waar de kachel stond met, met banken ernaast in een soort alkoof. Ja. Dat klopt inderdaad. Houtgestookt natuurlijk. Ja. Ik ging daar heel graag naartoe als kind. Want ik werd er altijd verwend met een kopje thee en lekkere koekjes. En dan kwamen de fotoalbums op tafel. En daar mocht ik dan inkijken. En dat vond ik als kind, nou ja, echt uh, het summum natuurlijk. Dat je dat bij die in jouw ogen zeer oude dames uh, ja. mocht doen als, als kind. ja. Maar dat waren juist de leuke tijden altijd bij, bij, bij de tantes. Want ja. de To, die kookte altijd. En als je nou net van thuis kwam en je moest het weg, wat, wat wegbrengen naar hun. Dan moest je, of je wilde of niet, moest je voor de tweede keer gaan eten. Want anders was dan de To teleurgesteld. We gaan ja. even naar een muziekje luisteren, ja. Ton. Dames, heren, voor het fotograferen die vormen lenzen. maatkabinet, bezorg me die pret, bezorg me die pret, die hang ik uit vriendschap dan boven mijn bed mag ik van u een foto Ik zoek een stel jonge mensen die geven willen. lenzen wat zou ik me aardiger wensen dan dat Ik van u een foto, kijk mij eens lachend aan. Kom schuif een beetje dichter, als u er samen op wilt staan. Vat nu elk handen, kijk nu elkaar eens aan. En spits u nu uw mondje tot kussen bereikt, terwijl uw hand om haar middeltje vleegt. Die bent, van zo'n aardige meid, dat wordt een leuke foto. Pardon mevrouw, mag het wagen, uw aandacht te vragen, ik zal u heus niet lang vragen, het is zo gebeurd, mag ik van u. Maat ik van u een foto? En dat was uh, Bindi Met dat nummer Mag ik van u een foto? Inmiddels is de techniek weer gewisseld. En we schakelen weer over naar uh, Anke Jouwstra. Dankjewel uh, Cor. En ook bedankt voor de muziekkeuze. Want vanmorgen zei ik al tegen Pieter. Nou als er één liedje toepasselijk is. Dan is het dat. Maar ja. De verrassing stond op de USB-stick. Dus goedemorgen luisteraars, goedemiddag luisteraars. U luistert naar CFM Oud-Zandvoort. Tegenover mij zit Ton Bakels. Bekend van Bakels fotografie en van de zaken in de Kerkstraat nummer 29 en 31. Bakels heeft daarvoor ook elders gezeten. Maar daar hebben we het niet over. Want we hebben het over het leven van Ton Bakels. Hij heeft net verteld hoe hij... ...via zijn tante Bets in de fotografie is uh, gerold... ...en daarmee gaan we dus uh, verder. Maar ik wou nog een heel klein stapje terug... ...want ik heb van jou, Ton, en toen was jij nog niet geboren... ...een uh, fantastische krant gekregen... ...dat was een speciale uitgave van de Zandvoortse Courant... ...op uh, donderdag 27 maart 1919... En dat was het feestnummer ter, gele ter gelegenheid van het 40-jarig huwelijk van jouw opa en oma, de heer A. Bakels en mevrouw A. bakels -Somers. En het is ongelooflijk om die krant door te lezen, want daar kom je zoveel bekende namen in uh, voor. Onder andere op de gastenlijst, dus de namen van uh, jouw uh, grootouders, uh, van je vader en zijn zusters, waar we het net over hebben gehad. Maar ik kom daar ook tegen de naam van uh, mijn uh, opa en oma en van mijn uh, vader en van tante Jo. Een zuster van mijn vader. En verder de familie Driehuizen, de familie Groen, de familie Tetterode, uh, koper, verschillende kopers, Hek, de slager. Dus, uh, heel veel uh, ja, nog uh, voor Zandvoort sprekende namen waren op die, uh, ja, die speciale feestavond in zomerlust uh, aanwezig. Het is een. Uh, Heel indrukwekkend uh, document, maar dat is voor jouw tijd, dus daar gaan we het niet verder over hebben. Maar ik, ik vond het zo fantastisch dat ik dat uh, van jou kreeg. We hadden het over de fotografie. Dat je als uh, kleine jongen al uh, bij tante Bets op het atelier kwam en in de donkere kamer. En dat je uh, eigenlijk in de praktijk het fotografievak uh, geleerd hebt. Kan je daar nog iets meer over vertellen? Wat deed je onder andere voor fotografie? Nou, dat komt natuurlijk ook dat uh, mijn vader wilde dus altijd naar zee. En opa wilde niet hebben, hij moest dus in de zaak. Dus zo is hij dus begonnen met een cursus. Opleiding heeft ook in, in Duitsland gezeten. Maar hij wilde altijd foto's maken op zee. Hij wilde altijd naar zee in. Zodoende is het dus eigenlijk gekomen dat ik daar ook in terecht gekomen ben. Want het was dus de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij waar hij dus bij was. En de Zandvoortse Reddingsbrigade. Alles wat maar he, was, was de water en dingen was. Daar was hij voor te vinden. En uiteindelijk uh, ja, ben ik dan in zijn voetsporen verder gegaan. En uh, na de oorlog kwamen natuurlijk de Zandvoorters weer terug... En uh, die gingen dus trouwen. En ja, zo ben ik van het een naar het andere. Eigenlijk in een hoog tempo. Ben ik dus van. Ja, fotograafje. Fotograaf geworden. Huwelijks. En, en uh, huwelijksfotografen. En we deden natuurlijk zelf alles afwerken. In een eigen donkere kamer. En dat is zo dus voortgegaan. En uh, ja. Dan breidt de zaak zich uit. En dan. Uh, komen er verschillende. Secties, onder andere. Dat van de fotografie is dus heel uitgebreid geweest. met dure camera's. zoals de Leica en. Uh, Canon. Dat was toen alleen maar. Een, uh, de kleinbeeldfilm. Uh, verder was er helemaal nog niks. Dat is pas eigenlijk gekomen na 1930. dat andere filmsoorten. 6x9 en dergelijke. 6,5x11. Dat die dus. Uh, anderen, eenvoudige cameraatjes om foto's te maken. Dat is toen, toen eigenlijk pas gegroeid. Want Leids in Duitsland, die de Leica dus uitbracht... was de eerste met een kleinbeeldcamera in, in, in Nederland. En wanneer was dat? Nou, dat was omstreeks zo, zo 19, 1930, zo in, in die koers. En er kwamen natuurlijk ook andere camera, kleinbeeldcamera's. Maar als de mensen binnenkwamen om een film... Dan vroegen ze niet om een kleinbeeldfilm. Nee, mag ik een Leica-film van u? Dat was nou zo ingebouwd. Die kleinbeeldfilm heette een Leica-film. Dus, <laughs> Mensen uh, wisten, wisten misschien niet eens dat, het firma, uh, dat uh, de naam Leica dat dat een grote firma was. Ja, uh, ja. Dus uh, de trouwfotografie, daar uh, heb ja. je heel veel in gedaan. Ja. En wat je net vertelde van dat uh, zelf ontwikkelen. Dat kan ik me dan als kind uh, herinneren, want jij zei altijd tegen mij van, ik kan toveren. Nou, ik kan toveren, waar, waar slaat dat nou op? En dan zei je, ja, ja, als je morgen uit school komt, dan kom je maar zachtjes naar boven. Ja, ik kan toveren. Ja. En dan zat jij in je donkere kamer en dan... ...kwam ik heel zachtjes binnen, want dan zei je... ...pas op, pas op, want in eerste instantie zie je helemaal niks... ...want er brandt alleen die rode lamp... ...dus daar hangt een hele geheimzinnige sfeer. En jij bent daar achter bakken bezig. Het zegt me allemaal niks, jij moet dat straks maar even uitleggen. En dan zei je, nu moet je opletten. En dan pakte je een stuk papier met zo'n zo knijpertje... ...en dat legde je in een bak met water, voor mijn gevoel... ...maar jij zal het straks vertellen. En dan kwam er ineens een beeld tevoorschijn... En dan zei je, nou, zie je wel dat ik kan toveren? Nou, vertel over je werk in de donkere kamer, alsjeblieft. Ja, tegenwoordig gaat dat natuurlijk heel anders. Maar in die periode moest dus... Het papier was gevoelig, licht gevoelig gemaakt. En toen had je nog vier soorten papier... voor hele slechte foto's en voor hele overbelichte foto's kun je dat nog allemaal goed maken. En dan werd het negatief... werd er dus op, op het negatief gelegd. Het werd weer dus een bepaalde tijd... belicht. Ja, en dan... ging je naar de ontwikkelaar. En dan stopte je hem dus... dus in de ontwikkelaar heel langzaam. Door de ontwikkelaar... Hè, kwam het beeld naar boven toe. Of je had hem te lang... belicht. Dan werd hij dus heel snel en dan werd hij donker, kon je hem niet meer gebruiken... dus dan moest je er niet van maken. Maar het hele velletje was natuurlijk voorzien... van alle hele kamer die nodig waren... en die niet aangetast waren... die moesten er dus uitgehaald worden... en dan spoelde hij hem af... en dan kwam hij in de fixeer terecht. En het fixeerbad zorgde ervoor... het overtollige niet gebruikte... van de foto... dat het dus houdbaar werd... En dan werd hij gespoeld en dan gedroogd. En dan was het klaar. Dus je had drie baden? Ja. Een, een ontwikkelbad Spoelen, en een fixeerbad. En een fixeerbad. En dan werd dus in een trommel, een roteerde trommel, werden dus de foto's gewoon gespoeld. En, een drie kwartier, een uur. En dan moest je ze nog allemaal uitzoeken wie van je was. Dan moest je ze eerst nog drogen op de machine. En als ze gedroofd waren, moesten ze allemaal het nummertje achteren. Ja. Wat een werk, hè? En als je nu. Uh... En dan moest je ze dus. Er waren maar twee kantjes recht, natuurlijk. Om ze goed te krijgen, moest je dus elk vervolgje twee keer afsnijden dat de randen rondom even breed waren. We gaan weer even naar een muziekje luisteren, Tom. <laughs> dus dat was wel dat. Stef Ekkel met het nummer een Foto in Kleuren helpt toepasselijk weer bij dit mooie onderwerp over fotografie in Zandvoort. Ankie, aan jou het woord. Zeker, Cor. dankjewel. Tegenover mij, luisteraars, goedemiddag, zit uh, Anton Bakels. U luistert naar het programma ZFM Oud Zandvoort. We hebben het al... Uh eerste periode tot nu gehad over de fotografie. We zullen het straks ook over zijn andere functies in zijn leven hebben. Maar nog even terug naar de fotografie, Ton. We hadden het over de donkere kamer. Ik zie, dat vertelde je ook net, dat jij geen ring draagt. Zou je kunnen vertellen waarom dat is? Als je dat ook prijstelt... Ja, zeker weten. En de donkere kamer bestond dus uit verschillende gedeelten. Eén daarvan was dus waar de grote, zware tanks stonden. Met het ontwikkelaar, de fixeer en het spoelwater. En elk rolletje wat binnenkwam, daar werd dus een stukje papier tot dan afgescheurd. Met een kraspen zette je daar een nummer in. En eh, dan had je een knijper met lood die je eraan deed, en aan de bovenkant een knijper met een gaatje erin. En zo werden dus vier van die films, in zo goed als donker, werden die in de tank gehangen, zodat er 16 films in konden. En een zekere tijd dat ze dus in de ontwikkelaar gezeten hadden, werden ze gespoeld. Hetzelfde procedures met de foto's kwamen ze dus in het fixeer terecht. En na het fixeer werden ze dus gespoeld. En dan werden ze dus opgehangen. En het was toen ook, zoals we hier ook wel af en toe... heel erg een warme dagen gehad hebben... dat het spoelwater van die films eigenlijk zo warm was... en niet goed opgelet en iets te hard geknepen... dat heel voorzichtig ging ik dus met mijn vingers langs de films naar beneden... om de druppeltjes naar beneden te krijgen. En toen ik de volgende morgen kwam kijken... toen hadden verschillende van die 6 bij 9 films... Hadden een hele mooie blanco strip met opgerold beneden... Het, het, het, het, het, het negatief... Dat kwam omdat ik dus geknepen had, te hard geknepen had... bij het filmrolletje af te stropen voor, van de druppeltjes. Dus... En, en het was jouw ring die die streep had? En het was mijn ring die uiteindelijk... Die, die, anders was er niks gebeurd. Maar die ring was daar de oorzaak van geweest. En sinds die tijd heb ik de ring afgedaan... en nooit meer gebruikt in... in nou, dat is een mooie anekdote. En eh, wat ik persoonlijk herinner, behalve dus de Donkere Kamer wat ik net vertelde... is dat jij eh, ook een bijzondere manier had om kinderen... Eh... Ja, naar de camera te laten kijken en te laten ontspannen. Want uh, kinderfotografie is natuurlijk een van de moeilijkste dingen die er is. Kinderen die zitten niet stil en die bewegen. En uh, ja, je hebt mij daar vroeger ook altijd mee verrast, uh, Ton, uh, Kijk, de, kijkers kunnen het nu, of de luisteraars kunnen het natuurlijk niet zien. Maar je kan het misschien wel even vertellen. En ondertussen demonstreert hij het aan ons. Ja, dat, uh, was, hoe dat komt weet ik ook niet, maar... Ik heb toevallig de elasticiteit dat ik mijn oren kan laten bewegen. En dat is nog steeds, tot ik 88 ben, bewegen ze nog steeds prima. Helemaal goed. Laat even zien, Tom. Ja, ja, het is... Goed zo. Oh, luisteraars, het is echt ongelooflijk. En iedereen die Tom kent, uh, tot uh, mijn kinderen destijds en later mijn kleinkinderen... maar ook natuurlijk uit zijn familie, uh, de kinderen vragen altijd om Tom... Uh, he, uh, wapper nog eens uh, met uw oren. Nou, hij zegt net, ondanks zijn hoge leeftijd functioneert dat al, ja. al uitstekend. Goed, we hebben het achter, gehad... Dan namelijk achter de rand van Spijkstraat heb je, had je een school. Ja. En daar moest ik dus opnames maken van elke klas die wegging. Maar het is natuurlijk een verkeersweg. Dus bij het gymnastieklokaal had je dus trappen naar beneden toe... En ik stond dus aan de overkant. En die jongetjes die vonden dat erg leuk. Hè, door die meisjes al in hun kuitjes aan de achterkant te reden. Dus dat was één warrende troep. Eh, goed. Dus op een gegeven moment zei ik, eh, hebben jullie wel eens van dombo gehoord? Eh, dat is altijd één die zegt: ja, meneer, die heeft grote oren. Ik zeg nou, als je nou eens naar mijn oren kijkt. Hè. En dan ging ik dus staan en bewegen met die oren. En ineens was die. Helemaal in een extra, die vindt is gek, weet je hoor, zo, dat maakt allemaal niks uit. En zo kon ik heel snel goede klassenfoto's maken. Dankzij die flappende oren. Da dankzij Dombo. Ja. We hebben het gehad over jouw werk in de Donkere Kamer. Dat je naar buiten ging om trouwreportages te maken. Maar je bent ook officieel politiefotograaf geweest. Was dat een gemeenteaanstelling? Ja. Uh, nee, dat was uh, geen gemeente aanstelling. Er was natuurlijk daar een politiefotograaf. Maar als die fotograaf dus zijn dus vrije dag had en er gebeurde wat, dan uh, werd hij opgetrommeld. En op een gegeven moment was het hij zo zat dat hij zegt, nou dan uh, neem je ton, maar ik hield daar toch al in de donkere kamer bij de politie. En zodoende ben ik dus uh, reservefotograaf geworden. Uiteraard wel tegen betaling natuurlijk. Maar dat was geen leuk werk, neem ik aan. Dat was niet altijd leuk werk, nee. Nee. Goed. Mag ik het hoofdstuk fotografie af? tenzij jij nog iets heel nou, speciaals te vermelden hebt gezegd... nou, dat zou ik nog graag willen vertellen. Het <lacht> is zoveel wat je nog zo Nou, euh, Laat nog maar wat horen. Nou, dit is echt de triest wat ik nu meegemaakt heb met de politie. En Nederland, dat ik dat maar niet doen. Nee. Maar uh, iets anders nog over de fotografie. Uh, je ging ook buitenopnamen maken, uh, neem ik aan. Maar dat was meer je vader, hè? De zee, want die prachtige foto's van de zee die ik heb, die heb je... Heeft die je vader... kwamen van mijn vader, ja. Ja, daar was hij nog steeds gepassioneerd. En dan het hondje... En hij nam de camera en hij ging lekker het hondje uitlaten. En zo probeerde hij dus dondergaande zon om alle kanten te pakken. Maar jij zelf, eh, ondanks eh, je leeftijd die we net al genoemd hebben, bent nog steeds aan het fotograferen, want iedere bezoeker die jou binnen bij jou binnenkomt, gaat op de foto en je hebt eh, boek vol met je, eigenlijk jouw dagboek hè? Van, van mensen die komen met je verjaardag of voor een andere gelegenheid ja. op visite maar je hebt ook het uh, uh, Louis Davids carré uh, de, de sloop en de dingen helemaal gevolgd de Willemineweg, de riolering je bent nog steeds uh, bezig om alles vast te leggen nou dat komt natuurlijk ook onder andere dat ik dus een heel lief zusje heb wonen in New York en ik die natuurlijk graag van alles op de hoogte hou wat er aan zand wordt nu verknoeid wordt eh, want eh, zij is uiteindelijk dus ook in de, in, de, in de kerkstaat geboren dus ze heeft dat dorp ook meegemaakt eh, ze is wel nu wordt ze 11 augustus 77 maar, eh, en dan vind ik dat leuk dat eh, ze weet hoe het gaat en wie er bij mij komt. En uh, er zijn zo, zo mensen die dus bijvoorbeeld uh, mijn huishoudster uh, Tine Bosma komt naar beneden lopen op het moment dat mijn zuster belt. Uh, ik zeg nou dan, ik zeg hier heb je Tine aan de lijn. Zo kan ze dus met Tine spreken. Nou, dat, dat, ja, zo een beetje de contact levendig houden. Uh, en dat, dat lukt heel aardig. Een klantenknipseltje naar daartoe. De klink. En de klink zonder meer. En uh, die mooie special over fotografie ja. bakels die ja. ik hier uh, voor me heb liggen. Ja. Ja. En dat zijn natuurlijk uh, klinken om van te smullen. Ja, Ja, zus Nana, uh, Susanne heet ze ja. eigenlijk, uh, Nana, die... Uh, ja, die ken ik natuurlijk ook heel erg goed. Ik geloof dat ik een soort popvorder was. Want toen ik geboren werd was ze acht. En ik heb foto's dat ze echt zo met mij in de armen zit. Met een mooie prachtige vlecht. Hè? Lange vlecht, ja. ja. Echt heel mooi. Eh, gaan we een muziekje draaien, Cor? Want ik wil naar een ander onderwerp overstappen. Dus eh, we gaan even naar de muziek luisteren. En daarna gaan we met Ton over zijn carrière bij de hockeyclub praten. Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne, il y a le voyou du jour, qui a une petite gueule d'amour, dans la rubrique du vice, il y a l'assassin de service, qui n'a pas du tout l'air méchant, qui a plutôt l'œil intéressant. Ou non coupable, s'il doit se mettre à table, que j'aimerais qu'il vienne pour se mettre à la mienne. Si la photo est bonne, il vient de sa personne, n'a la pas l'air d'un assassin que le fils de mon voisin. Ce gibier d'impatience, ressorti de l'enfance, va faire sa dernière prière pour avoir trop aimé sa mère. Bref, on va prendre un malheureux qui avait le cœur trop généreux. Moi qui suis femme de président, j'en ai pas moins de cœur pour autant de voir tomber des têtes. À la fin, ça m'empête mon mari, le président Qui m'aime bien, qui m'aime tant Quand j'ai le cœur qui flanche Tripote la balance Si la photo est bonne Qu'on m'amène ce jeune homme Ce fils de rien, ce tout est pire Cette crapule, au tout sourire Ce grand gosse au cœur Qu'on n'a pas su comprendre je sens que je vais le conduire Sur le chemin du repentir Pour l'avenir de la France Contre la délinquance C'est bon, je fais le premier geste Que la justice fasse le reste Surtout qu'il soit fidèle Surtout je vous rappelle à l'image de son portrait Qu'il se ressemble très pour très C'est mon ultime en dat was Barbara of een, een Franstalige zangeres met het nummer Si la photo est bon. Prachtig nummer een schitterend nummer. Voor mij totaal onbekend voor jou, Tom. Ook. Ja. Tegenover mij uh, luisteraars, goedemiddag. U luistert naar uh, het programma CFM Oud-Zandvoort. Zit Tom Bakels. We hebben uitgebreid gepraat over de fotografie, de ontwikkeling van de fotografie die hij mee heeft gemaakt. Maar we zouden ook over uh, ja, je leven buiten de, de zaak en de fotografie praten. En ik wil het met jou hebben over de Hockeyclub. Hoe oud was je en wat heb je bij de hockeyclub allemaal gedaan? Vertel ons daar eens wat over. Gunst, hoe oud was je? Nou, ik denk zo... 14, 15? Dan vraag je me wat. Nou, ongeveer. Maakt niet uit. Maar goed. Uh, ja, ik was dus een uh, lui, lui jongetje. Dat was ik al... Uh, bekend. En uh, ik heb me toen aangemeld dat ik graag wilde gaan keeper, Want dan hoefde ik dus niet te lopen. En zodoende ben ik dus hockeykeeper geworden. Gelijk eigenlijk met vorige week het Ballenduks. Ik heb dus in een jongenselftal gezeten en ben uh, kalm dus uh, doorgegroeid naar het tweede helftal. Onder leiding dus van Jo van Pagé. Die was dus ook de, de, de leraar op de, de lagere school van ons. Ja, en zo is eigenlijk die Zandvoortse hockeyclub dus uh, ontstaan. Het gebied wat nu uh, in de diepte ligt in, in Noord. Ik weet niet zo gauw hoe, dat, uh, hoe, hoe die huis heette. Maar daar waren de vroegere hockeyvelden. Bij de Martínez Nijhofstraat. Even voor ja, de ja. plaatsbepaling voor de mensen. Als je zo van de, tussen de Van Lennepweg en de Vondelaan uh, naar beneden... ...die diepte, die dat waren de vroegere dat hockeyvelden. Dat waren de vroegere hockeyvelden, ja. Daar zijn we dus begonnen. Met Mausgoud Gasolides. En meerdere mensen. En meerdere mensen natuurlijk, ja. Kan je nog bekende namen noemen die bij je in het elftal zaten? Nou, eerlijk gezegd niet zo gauw Maar dat hoeft ook niet Heb ik niet meer nagedacht Nee, om, nou dat om, hoeft het ook niet Om dat na te kijken Nee, dat hoeft ook niet Maar dan heb je heel lang gehockeed Ik heb heel lang gehokkied, ja Zodat ik dus uh, mijn benen gebroken heb met hockeyen Toen ben ik er dus uitgeschreven Vielen dus drie mensen over elkaar heen Hoewel ik me lekker aan had uh, brak, brak ik toch mijn kuit en mijn scheenbeen. En hoe oud was je toen ongeveer? Nou. Waar zou ik toen geweest zijn? Ja, of 18. En daarna heb je niet meer gehokied dan? Nou, ik heb nog wel gehockeyd daarna. Maar op een gegeven moment ben ik ermee uitgeschreven. <tus> maar voor de feesten. Ja, je bent wel altijd bij die hockeyclub betrokken gebleven. Zonder meer de hockeyclub, dat was uh, het organiseren en zo en dergelijke. Feesten. Als er de feesten waren. En ik draaide ook veel uh, films voor de kinderen. Dus speciale kinderfilms had je dus... Hè, ...vertoonde ik dus daar. Nee, dat is een onderdeel van, uh, van mijn hockey. Van mijn leven geweest, het, het hockey. Zandvoorts hockeyclub. En uh, discjockey, begrijp ik, was je ook? Uh, je draaide plaatjes? Deed ik ook, ja. Op feestavonden en bij toernooien? Ja, ik had al die spullen had ik dus thuis. Dus. Heb je ook uh, zelf gefilmd? Want daar hebben we het nog niet over gehad. Uh, ja, ik heb zelf ook gefilmd. Ik heb dus een uh, uh, 16mm camera. En elke reis heb ik dus een, uh, dan dan mooie... Mooie film gemaakt. Maar je hebt niet iets specifieks van Zandvoort gefilmd? Of? Wij hebben iets unieks gefilmd van Zandvoort. En wel de bouw van het huidige circuit. Aangezien, dus, uh, de huizen afgebroken werden en het puin. dat werd dus daar in Noord gestort. En zo is er dat plan ontstaan. om daar eigenlijk dus een circuit neer te zetten. Dus het, het, het huidige circuit grotendeels, is gebouwd op het puin van het afgebroken huis in het dorp. Ontwikkelden jullie ook films in jullie atelier? Nee, dat, dat kon niet. Dat, dat wordt gewoon opgestuurd naar de firma Kodak of, of een andere firma die films op. 16 millimeter films 30 meter film dat, dat, nee, dat, dat, dat lukte dus niet. En die film die is nog in jouw bezit? Nou, die is in het bezit van uh, het, hoe heet het, het circuit. In bezit van het ja. circuit. Want voor de oorlog had je dat stratencircuit. Want daar heb ik nog een, een stukje film van mijn vader uh, van. Hè, over de Valennepweg. Over oh, de Valennepweg, zo ja. Dat kan ik me ook nog herinneren. En dus daarna uh, is dus het huidige circuit en daar is begonnen, ja. Heb je nog meer films van Zandvoort gemaakt? Ik dacht ook iets van de Watertoren, of dat niet? Uh, een goed idee van je om even over de watertoren te praten, ja. <lacht> ik heb net gisteren weer een stukje gelezen in de krant. <lacht> de watertoren tussen aanhalingstekens afbreken, nieuwbouw. Maar uh, ja, van het begin af aan heb ik dus, uh, met behulp van vader natuurlijk, hebben de bouw van de watertoren ge helemaal gefilmd. Ook nog vanaf de overkant van de huizen die daar gebouwd werden. Daar ging ik naartoe om vanuit daar een foto te maken, een stukje te filmen van, van de bouw. En dan had je een bord van de mensen die er aan het werk waren. En daar zag ik een man aan hangen. Dus, nou, ik schreef dus aan de, over de weg heen naar mijn vader. En zei tegen hem, uh, uh, houd die man zijn handen vast. Ik dacht dat die buitenom zou kunnen gaan, maar wat er verder gebeurd is weet ik niet. Want ik zat aan de huizen, die, die werden aan de overkant gebouwd. Dus is dan goed afgelopen. Maar dat heb je op film vastgelegd? Dat heb helemaal op film vastgelegd, ja. Dus een film van het circuit en een film van de watertoren, zijn er nog meer? Uh, Zandvoortse gebouwen of, of uh, dingen die je uh, uh, uh, gefilmd hebt? Ja, mijn geheugen zit daar. Het geheugen zit daar. Helemaal goed. Dan gaan we even naar een muziekje luisteren, Tom. I'm sorry. Uh, Samson en Gert samen op de foto heel toepasselijk voor het onderwerp waar we vandaag over het gaan hebben ja ik, ik kom nog even terug op dat feestje van de de Hockeyclub. want die werden altijd gehouden in de kelder van Hotel Keur aan de Zeestraat en uh, Tom die was dus dit jockey op dat moment en uh, ja, er waren geen kleine geluidsbokjes in Hotel Keur had het helemaal niet dus Tom Bakels die moest dan met zijn boksjes van zijn huis aan de Wilhelminuweg naar Hotel Keur toe. En dat waren ex-boksen van, van een halve meter bij een meter hoog. En die moesten dan achter op de fiets daar naartoe vervoerd worden. Een gigantische klus. Niet waar Tom? Ja Peter. En dan platen draaien. Ook dat. Allemaal meesjouwen. En als iedereen naar huis ging aan het eind van het feest, dan stond jij daar met die boksen. En dan moest je naar huis toe. Jij hebt helemaal gelijk, ja. En je had geen hulp? Nee, want ze hadden haast om te gaan feesten. Ja. En ze vergaten mij te helpen. En dan stond je daar. Maar elke keer kwam je toch weer terug. Want jij was echt <laughs> een Ja. De echte disjockey. Even een kort uh, intermezzo uh, van uh, Pieter Joustra, die uh, ook jaren lid van de Zandvoortse hockeyclub is geweest en zich dat nog uh, heel goed uh, kan herinneren. Maar Tom, uh, uh, luisteraars uh, naar het programma CFM Oud Zandvoort, uh, Tom Bakels, uh, we hebben het over de fotografie, het filmen, zo dus politiefotograaf, de hockeyclub. Dat wil ik nu even uh, achter me laten, want je bent ook al jaren. Uh, een belangrijke steunpilaar in de katholieke kerk, in de Agatha uh, parochie. Uh, ik weet niet hoe lang, maar misschien kan je daar wat over vertellen. Nou, dat komt omdat mijn vrouw dus uh, sopraan was in het koor. En donderdagavond werd er altijd geoefend. En dan ging ik dus naar de kerk en... Als zij koffie hadden gedronken. Dan dacht ik. God, De deur kan vast af was voor hun. Dan kunnen ze de afloop. Hoeven ze dat niet te doen. Toen was er iemand nodig. Om te stencelen. En dan ben ik donderdags. Ben ik gaan stencelen, Echt gaan stencelen Met de hand. En van het een kwam het ander. En zo ben ik dus daar gebleven. Ik heb allemaal uh, een taak erbij gekregen. De bischop wilde destijds weten hoeveel gelovigen er op de hoogmis in uh, juli en augustus in Zandvoort kwamen. En Castien, die was daar niet geschikt voor, voelde er niks voor, ga jij de mensen maar tellen. Dus ik heb de mensen geteld en vanaf die tijd ben ik eigenlijk blijven tellen, tot nu aan toe. Hoeveel gelovigen er dus zijn met de feesten, wat er allemaal in de, in de kerk gebeurt. En gestenseld heb ik dus een jaar of 25... En dat wordt nu dus door anderen overgenomen, onder andere door Jan Wassenaar. Jij houdt een prachtig logboek bij. Dat is een document voor de kerk. Want jij zit op een speciale plek in de kerk. Dat klopt inderdaad. Ik ben dus de enige overgeblevene die dus in het bezit is van een halve bank van de oude kerk. Ik heb hem ervoor betaald, dus hij blijft van mij. Hij blijft bovenop. Bij het orgel staan. En ik heb een schitterend overzicht over het gehele kerkgebeuren. Inderdaad, Ank. Dat heb je dus goed op ja, ja, want ik ben wel eens bovenbij gaan kijken. Want je telt niet alleen de bezoekers, maar je maakt ook een verslagje. Ja, dat klopt. Ik hou alles bij. Nou ja, dat is leuk, dat, is... dat geeft voldoening. En dat boek is van de kerk of is dat boek van jou? Nou, dat, de kerk, dat, dat gaat naar de kerk toe natuurlijk. Daar heb ik verder niks meer aan. Maar, maar het is niet alleen dus dat je even zegt hoeveel mensen er aanwezig waren. Nee. Wie de voorganger was. En... Maar je doet veel meer in dat boek. Goed, ik bedoel, ja, ik maak ook af en toe foto's. Of als er foto's gemaakt worden vraag ik of ik een bepaalde foto kan krijgen. En al daarvan uh, maak ik dan een uh, verhaal of zo. Bij bijzondere diensten plak je ook de liturgie uh, erin? Dat heb je goed onthouden, ja. Klopt. Hoeveel uh, pastoors heb je hier al meegemaakt? Uh, nou, dat zijn er uh, uit mijn jeugd. zijn dat er zeven. En hoe lang? Een, een, een, een hele moeilijke pastoor was pastoor van Diepen. Ja, dat was een hele moeilijke pastoor. Want dan mocht je geen foto's maken in de kerk van hem. En toen uh, ben ik een keer dus na afloop van een op het matje geroepen. En toen zei hij, uh, kom even langs, dan gaan we even praten. Hij zei, want dat gaat niet. Ik zei, nou, dat gaat wel. Ik zeg, want ik loop altijd netjes naar achteren en naar de andere kant. Ik loop nooit voorlangs. Ik zeg, maar wanneer u aan me zegt, is dat gedeelte afgelopen... En dan maak ik altijd een foto. Zijn we... En als ja. dank daarvoor dat ik dat zei, is mijn huis nooit ingezegend door Van Diepen. Een bijzondere verhaal. Ja, dat was Piet Van Diepen. Nou, een hele moeilijke pastoor. Maar... Ik, ik hoor langzaam op de muziek komen, lieve mensen... En dat betekent dat aan het einde Oké. van dit uurtje komen, Tom. Eh, wel gaat er snel, zo'n één uur. Het is ongelooflijk. Ja. Het is net of ik net in een stoel zit. Ja. Maar lieve luisteraars, we hadden een heel bijzonder mens hier deze middag in de studio. Tom Bakels. En wie kent Tom Bakels niet? Niemand zou ik zeggen. En daarom ben ik blij dat hij in goede gezondheid hier bij ons zit. En eh, we maken er in ieder geval een DVD van... En die gaan we naar je zuster sturen in New York... zodat ze ook jouw stem op die manier weer tegenkomt. Ik dank Ton voor je komst hier naar de studio. Ik dank Ankie voor het interview. Cor voor de techniek en buitengewoon de leuke platen die je hebt uitgezocht. Een bijzonder programma. De volgende week daar gaan we luisteren naar Jan Visser... Jan Visser is ook een oude zandvoerder. en die heeft nog gewerkt in het oude postkantoor op de hoek van de Haltestraat en de Tramweg nu Louis-Davidstraat. Het oude postkantoor en die heeft er jarenlang gewerkt en weet alles van die geschiedenis van het oude postkantoor. Dus dat is volgende week zaterdag. Kunnen we naar luisteren. En de week erop krijgen we ook zo'n bekende zandvoerder Willem Buchel. die komt praten over zijn sportscholen die hij in Zandvoort heeft gehad. En het zijn er heel wat. Een man die echt zijn sporen heeft verdiend op het gebied zo, van sport. Wil, ja. Dus volgende week Jan Visser en over 14 dagen Willem Buchel. Wij komen aan het einde van dit programma. Ik zie op het scherm nog...